Wij weten dat u hier bent, heer God. Want u zegt in de woord waar twee of drie vergaderd is in uw naam, in de naam van Jezus. Daar bent u in ons midden. En we zijn meer dan twee, we zijn meer dan drie, heer God. En dank u dat u ook tot ons wil spreken, dat u ons wil bemoedigen. Dat u ons wil vermanen, dat u ons wil uitdagen. Om meer als u te kunnen zijn, heer God. Spreek, heren, tot in ieders hart. Dit vraag ik u in de naam van Jezus. Amen. God is goed. Laten wij... Ik heb vandaag een thema die zegt... Het uh, gaat over kruiken. Twee kruiken. Vul het of breek het. Weet jullie wat kruiken zijn? of zo denk ik. Kruiken. En we gaan een verhaal, we gaan twee verhalen lezen over twee bijzondere dames. Die iets met een kruik hebben gedaan. Of niet. Jullie kunnen zitten. En het eerste verhaal is een heel bekende verhaal. En we gaan beginnen in Johannes 4. En we gaan lezen van 3 tot en met 7. Johannes 4 vers 3. Tot en met Jezus. Tot en met, uh, sorry, tot en met 7. Johannes 4. Ja, als je met Jezus veel zit, dan wil je altijd zijn naam zeggen. Dat is alleen maar goed. Johannes 4, vers 3. Tot en met 7. Ik lees alvast voor. En verriet. Hij Judea en vertrok weder naar Galilea, en hij moest door Samaria gaan, en hij kwam dan in een stad van Samaria, genaamd Sichar, dicht bij het veld dat Jacob aan zijn zoon Jozes gegeven had, en daar was er een bron van Jacob. Jezus nu was vermoeid van de tocht en bleef zo bij de bron zitten. En het was ongeveer het zesde uur. En er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En deze en Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Dit is een bekende verhaal, een bijzonder verhaal eigenlijk. Als je, niet, als je dit een beetje verplaatst naar die tijd. Had je de Joden en je had de Samaritanen. En er was altijd geloof. ...toe tussen de Joden en de Samaritanen Een beetje een spanningsveld. Het lijkt nu een beetje net als... Um, ...autochtonen, allochtonen, witte mensen, zwarte mensen. Sinterklaas komt eraan, er is altijd weer degene die tegen de Zwarte Piet. Anderen voor de Zwarte Piet, piet. Er zijn heel veel dingen over kleuren. Er zijn heel veel dingen over etnische achtergronden. Toch? In zo'n maatschappij leven wij. Ik was vorige week, in, nou, vorige week afgelopen week in Duitsland. En dan kwam een collega tegen. En we begonnen over het thema van Zwarte Piet. Hij zei, we, ik weet niet of ik grapjes kan maken hierover. Ja of nee. Want er zijn zoveel spanningsvelden over dit soort thema's. En dat is waar. Dat is waar. Want de ene voelt zich gediscrimineerd. De andere zegt, je moet niet zo zeuren. Enzovoort, enzovoort. Maar in deze tijd was er ook spanningen in volken. Want dat is niet altijd, het is niet iets van nu. Er is altijd gedoe geweest tussen volken. Of wij, ik kom zelf uit Curaçao, op Curaçao hebben we dat ook. Tussen bepaalde bevolkingsgroepen die zeggen, nee, jullie zijn te veel hier, jullie moeten terug naar jullie land. En dan kom je hier naar Nederland, dan zeggen, dan zeggen zij tegen jou, hey, je bent te veel hier, je moet terug naar... Dus overal is er gedoe. En in deze tijd had je ook wat spanningen tussen de Joodse mensen en de Samaritanen. En bij deze bron gebeurde er iets heel erg interessants. Dat Jezus kwam daar en hij was onderweg. Jezus was altijd onderweg. Jezus kwam niet en zei van, weet je wat? Bouw een gebouw voor mij en ik, kerk, ik ga kerk houden. Wat, dat was niet zijn insteek. Hij ging naar de mensen toe. En daarom heeft Gio, onze voorganger Gio, net gezegd van... hé, hey, we willen ook naar mensen toe gaan. We willen ook mensen uitnodigen voor de kerstdiensten. Ga naar mensen toe, nodig ze uit. En breng ze naartoe. Want wij moeten naar mensen toe gaan. Toch? Toch? Wij zijn daarvoor geroepen. Als je meent dat je iets moois hebt om te vertellen... als je meent dat je goed nieuws hebt... dan zou het heel fijn zijn dat je dat kan vertellen... En Jezus kwam en hij vestigde het koninkrijk van God. En hij ging van de ene plek naar de andere plek. Hij was altijd in beweging. En als mens zijnde kwam hij langs een bron. En bronnen zijn plekken waar men water kunnen halen. Toch? En Jezus was moe en hij had dorst. Want hij was ook een mens toen hij hier op aarde was. Dus hij ging zitten en toen kwam er een Samaritaanse vrouw. Jezus als Joodse man kwam een Samaritaanse vrouw tegen. En ze begonnen een gesprek en Jezus initieert dit gesprek. Want Jezus die maakt zich niet uit over etnische zaken, over rassen... En over verschillen en over discriminatie. Jezus houdt zich niet daarmee bezig. Omdat hij iedereen heeft geschapen. God heeft ons geschapen zoals je bent. God heeft mij geschapen zoals ik ben. Zoals de je geschapen. God heeft iedereen geschapen zoals ze zijn. En iedereen heeft voor hem waarde. Waarom? Omdat liefde geeft waarde aan dingen. Toch? Liefde geeft waarde aan dingen. Heel vaak denken wij dat prijs waarde geeft, maar liefde geeft waarde. Ik neem altijd dit voorbeeld. Stel je voor er komt een terrorist en die neemt mijn zoontje mee. En die neemt hem mee en zegt van... Hey, je moet 1 miljoen euro betalen, anders krijg je je zoontje niet terug. Voor mij, omdat het mijn zoon is... Heeft een zoontje heel veel waarde. Maar voor die ene terrorist heeft mijn zoon niet zoveel waarde. Het is gewoon een los middel. Toch? Maar het is dezelfde zoon. Het is dezelfde persoon. Voor mij betekent die persoon alles. En voor die terrorist betekent het een vorm om te kunnen cashen. Maar het is dezelfde ding. Een bepaalde diamant kan voor iemand miljoenen waard zijn en voor iemand anders zeggen ze, ja, ja ik snap het niet, ik, het is glas of zo, ik gooi het weg. Omdat liefde, dat bepaalt wat de, wat de waarde is. En God heeft ons lief gehad. En daarom zijn wij waardevol. Niet omdat ik uit Curaçao ben, ben ik waardevol. Niet omdat ik in Nederland woon, ben ik waardevol. Niet omdat mijn achternaam Martina is, ben ik waardevol. Nee, omdat Jezus van mij houdt, daarom ben ik waardevol. Want liefde geeft waarde. En Jezus zat aan deze bron en er kwam een vrouw. En Jezus zegt tegen de vrouw, geef mij te drinken. En die vrouw zegt van, ja, ik moet hier water komen putten. En waarom vraag jij mij als Joodse man, vraag jij mij om water? En Jezus zegt op een gegeven moment tegen haar, als jij wist van de gave gods en wie het is die jou vraagt, geef mij te drinken, zou jij mij vragen. Jezus doet dingen soms raar. Jezus kan ook zeggen van, hey, ik ben de Messias. Ik wil jou water geven. En het water wat ik wil geven is niet natuurlijk water. Het is geestelijk water, want ik zie dat je dorstig bent. Zo begon Jezus niet. Hij vraagt, geef mij te drinken. En Jezus daagt ons altijd uit om verder te gaan. En in dit gesprek gaat het door. En op een gegeven moment... Zegt, Jezus haar, als je wist wie ik ben, zal jij mij te drinken vragen. En ik zal jouw levende water geven. En dan zal het niet meer dorstig zijn, maar dit water zal bloeien in jou. En toen hoorde de vrouw dat. En toen zei de vrouw, oké, okay, geef mij die water. Want dan hoef ik niet telkens hier naartoe terug te komen. Vrouw was Slim. Die vrouw zei: hey, je hebt water, dus ik wil die water wel hebben. Geef mij dat. Dan hoef ik niet elke keer in die zon, weet je wel, te lopen en water te gaan halen en weer te brengen en dan weer te lopen. Nee, dat wil ik niet. Als, je, als, ik, als ik water van jou kan krijgen, waardoor ik geen dorst meer kan krijgen, geef me dat dan. Dat is beter voor mij. En Jezus gaat verder en Jezus zei tegen haar: Roep je man. We beginnen over dorst. We beginnen over water. En de vrouw zegt van... Hey, ik wil niet constant blijven lopen heen en weer. Dus ik wil dat water bij. Ik ben geïnteresseerd in hetgeen dat jij wilt bieden. En toen zegt Jezus... Roep je man. En de vrouw zegt van... Ja, weet je wat? It's complicated. We hebben zelfs over social media... En soms zie je bij status: sommige mensen zijn getrouwd. Sommige mensen zijn alleenstaand. En soms zie je, it's complicated. Toch? Jullie kennen dat, of niet? Want soms zijn de dingen een beetje gecompliceerd. En deze vrouw had ook zo'n situatie. En zij eigenlijk, ja, ja. Het is een beetje lastig. Want ik heb een aantal mannen gehad en degene waar ik nu... Mee Ben is ook niet mijn man. En Jezus waardeerde eerlijkheid. Weet je wat bijzonder is? God weet alles van ons. En toch vraagt hij ons om dingen voor hem te beleiden. Hij weet het al. Maar weet je wat beleidenis met jou doet? Het daagt je uit om naar jezelf toe te gaan en kijken... Waar zit ik nu? Wat is mijn status? Waar ben ik? Wat doe ik verkeerd? Wat doe ik goed? Kijk naar jezelf en wees eerlijk. En dat is een van de moeilijkste dingen, dingen voor christen af en toe. Toch? Als ik je vraag, hé, hey, hoe gaat het met jou? Ja, Goed. Je gaat niet eens nadenken of hoe het met jou gaat. Je zegt alleen maar goed om geen verdere vragen te gaan krijgen. Want als je zegt van ja, het gaat niet zo goed, omdat, dan ga ik verdere vragen stellen. En dan kom ik misschien op dingen dat ik niet mag weten. Of dat je zegt van hé, hey, dit is voor mij, dit is mijn eigen privéwereld. Maar deze vrouw sprak met Jezus en ze legde gewoon alles boven tafel. Dit ben ik. Heer, dit ben ik. En heel vaak als wij dat voor God doen. Dan hij waardeert dat. Hij ziet dat en dat wil hij. Omdat God, hij is niet bezig met onze maskers. Hij is bezig met ons hart. En vandaag kunnen we hier allemaal zitten en... We zitten misschien allemaal met een andere verwachting. Sommige van jullie moesten van jullie ouders hier zitten. Anderen van jullie zeggen. Hé, hey, ga even naar de kerk. Ik heb niks te doen. Anderen zeggen. Ja, ja, ik moet hier komen preken. Of ik moet komen spelen. Of ik moet komen dit. Dan maar daarom ben ik hier. Iedereen heeft een andere instelling. Dat ze hier zitten. Maar God weet dat. En God ziet dat. En hij gaat dat gebruiken als je dit durft toe te kennen en zegt, Heer, dit is mijn situatie. Maar we gaan door, want het gesprek is niet afgelopen. En op een gegeven moment gaan ze door in het gesprek en in vers 20, nee, 24, Zeg Jezus tegen haar, God is geest en wie hem aanbidden, moet het aanbidden in geest en in waarheid. De vrouw zeide tot hem, ik weet dat de Messias komt die Christus genoemd wordt. Wanneer hij komt, zal hij ons alles verkondigen. En Jezus zei tot haar, ik die met u spreek, ben het. Jezus in zijn bediening heeft het nooit gedaan. Jezus in zijn bediening heeft nooit gezegd... Hé, hey, ik ben de Messias, luister naar mij, volg mij. Dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft nooit zichzelf geopenbaard als de Messias. Anderen vroegen hem, hé, hey, ben jij de Messias? Hij zei de... Ja. De kwamen, kwamen: "Hey, Hé, wie ben jij? Ben jij de profeet? Ben jij dit... Hij bleef altijd een beetje ronddraaien. Hij bleef altijd aan de, de mensen een beetje vaag laten. Alleen aan zijn discipelen vertelde hij wie hij was. Maar aan vreemde mensen ging hij nooit zeggen van... Hé, hey, ik ben de Messias. Dat heeft hij niet gedaan. Maar aan deze vrouw ging hij dieper met deze vrouw. En, en hij zei tegen deze vrouw van... Hé, hey, God is geest... En wie hem aanbidden moeten. Moeten aanbidden in geest. En in waarheid. En toen zei je van. Oké, okay, ik heb gehoord van dat. En jullie zeggen dat wij in Jeruzalem moeten bidden. Anderen zeggen in Samaria. Anderen zeggen op een bepaalde berg. Maar waar is dat dan? En Jezus zegt. In geest. En in waarheid. Want het maakt niet uit. Of ik hier zit. Of daar zit. Het maakt uit dat ik dat in geest. En waar hij doet. Want de locatie van aanbidding is niet meer belangrijk. Maar de intentie en de hart van aanbidding is belangrijk. Ik kan thuis zijn en de Heer aanbidden. Ik kan in de kerk zitten en de Heer aanbidden. Ik kan op school zijn en de Heer aanbidden. Ik kan op werk zijn en de Heer aanbidden. Want wij zijn Gods lichaam. Wij zijn het lichaam van Jezus. Toch? En wij, jij bent Gods tempel. En als Gods tempel leeft de Heilige Geest van God in jou. Dus je kan altijd en overal waar je bent aanbidden. Maar het is zo mooi als we hier samenkomen om Hem samen te aanbidden. Want er is een andere dynamiek. Als wij samen aanbidden. Maar het gaat niet alleen maar over de geografische plek. Want we kunnen ook samen aan het strand zijn en hem aanbidden. En Gods geest daalt neer en hij bevrijdt en hij redt en hij doet wat hij moet doen. En hij geeft ons vrede, hij geeft ons rust. Want het maakt niet uit waar wij zijn. Het maakt uit dat wij in geest en in waarheid doen. Zonder maskers. Weet je wat in waarheid ook betekent? Dat wij echt zijn. Net als deze vrouw. Echt zijn. En het is zo makkelijk om naar de kerk te komen. Heel mooi aan doen. Je doet je masker. Je doet je kerkelijke gezicht aan. En dan kom je. Hallo, hallo. Ben je schoon, ben je Jean, God zeker, godzeker, zeker, Godzegen, zeker, God zeker. En dan kom je huis. En dan doe je het kerkelijke gezicht weer uit. En dan ga je andere dingen doen. Toch? Herkenbaar toch? Soms is het zo. Maar God wil dat wij in waarheid leven. Geleid door de geest in waarheid. Overal dezelfde. Eén gezicht. Amen. We gaan door. En deze vrouw was zo nieuwsgierig. En ze was zo hongerig. En ze wist dat Jezus een profeet was. En Ze zei, hé, hey, jij bent iemand bijzonder. Want jij vertelt dingen over mij dat niemand anders weet. En Jezus openbaar zichzelf aan haar. Omdat zij echt is geworden. Als wij nep zijn, als wij nep blijven... kan de Heere God zichzelf niet aan ons openbaren. Maar als we echt zijn... Kan hij dat doen? En deze vrouw kwam naar de bron om water te halen. En ontmoet Jezus. En er komt een hele gesprek uit vandaan. En dan, wat doet deze vrouw? Ze laat haar kruik achterstaan en rent naar haar vork. Naar haar dorp. En zegt, hé hey, kom mensen, ik heb iemand gevonden. Zou dit niet de Messias kunnen zijn? Even wat stapjes terug. Deze vrouw zit thuis voor de ontmoeting. En ze gaat, ik heb dorst. Ik moet water halen. Ze neemt haar kruik mee. Ze gaat naar de bron. En bij de bron, bij de waterput, komt ze Jezus tegen. Er begint een gesprek. Praten, praten, praten. Openbare, God's glorie. Ze voelt um, dat de geest van God haar iets in haar doet. En dan laat ze de kruik achter en rent naar het volk. Ze was water komen halen, maar ze laat haar kruik achter. Omdat water, dat natuurlijke water, is tijdelijk. Maar Jezus gaf haar geen natuurlijke water. Jezus gaf haar levend water. En misschien ben je hier en je hebt een natuurlijke nood... En je zegt van, hé, hey, ik heb dit nodig. Ik heb geld nodig, ik heb dit nodig, ik heb een baan nodig, ik heb dat, dat, dat, dat, heel veel dingen. hebben heb nodig. En we komen tot de bron en we komen Jezus tegen. En als je Jezus tegenkomt, dan verander jouw noden. Jouw prioriteiten worden anders. Niet dat deze vrouw nooit meer hoeft te drinken. Nee, ze moet toch leven, dus ze moet wel drinken. Maar op dat moment was het geestelijk water veel belangrijker dan haar natuurlijke water. En hoeveel van ons durven ons plan te wijzigen als wij een hoger plan tegenkomen? Ze ging van huis om water te halen en kwam iets anders tegen en liet haar kruik staan. Hoe vaak kan ik mijn kruik laten staan? Mijn plan, mijn manier om mezelf te vervullen, laten staan. Mijn plan om lekker even Netflix te kijken, even te laten staan. Mijn plan om nog even door te studeren, even te laten staan. Mijn plan om even dat van werk afmaken, even te laten staan. Mijn plan van: hé, hey, ik moet koken, ik moet dienen, ik moet schoonmaken. Even te laten staan. Om hem te aanbidden. Om hem te leren kennen. Om net als Maria aan zijn voeten te zitten. En Martha is bezig, bezig, bezig, bezig, bezig. En Maria zit aan de voeten van Jezus. Bezig zijn is niet verkeerd. Maar het moet wel in de juiste prioriteit, in de juiste volgorde gebeuren. Want soms als wij moeten zitten, zijn we bezig. En als we bezig moeten zijn, dan hebben we geen kracht meer. Dan zitten we te slapen. Ze liet haar kruik achter om te evangeliseren. Ze liet haar kruik achter om de glorie van God met de anderen te delen. En zeg: kom en zie, kom en zie. En er gebeurde daar in Samaria een grote opwekking. En Jezus ging ook met haar mee, en bleef daar een aantal dagen. Dat was niet de oorspronkelijke plan, maar soms God ziet bepaalde harten en ziet bepaalde noden en, God, en mensen kunnen God uitdagen om dingen te doen dat hij zegt van hey, dat was ik niet van plan te doen maar omdat je zo wil ga ik dat toch doen wisten jullie dat? dat je een bepaalde honger voor God kan hebben dat hij zegt van hey, dat was niet in mijn oorspronkelijke plan maar omdat je dat zoveel vraagt ga ik dat voor je doen Maar hoe vaak durven wij dit te doen? Hoe vaak zijn wij zo hongerig naar hem? Dat God als het ware zijn plan wijzigt om iets voor ons te doen. Er was ook een andere vrouw met een kruik. En dat is in Marcus. Ik ga het even lezen. Marcus 14, vers 3 tot en met 6. Een andere vrouw, een andere kruik. En toen hij te Betanië was in het huis van Simon de Melaatse, kwam terwijl hij aan, aan tafel aanlag een vrouw met een albasten kruik vol echte kostbare naar de smeren. En zij brak de albasten kruik en goot de meren over zijn hoofd. En sommige spraken verontwaardigd tot elkander, waartoe dient de verkwisting der meren? Want deze meren had voor meer dan driehonderd schellingen verkocht en aan armen gegeven kunnen worden. En zij waren zeer verstoord tegen haar. Maar Jezus zeide, laat haar begaan. Waarom valt gij haar lastig? Zij heeft een goede daad aan mij verricht. Dit is een ander concept. De eerste vrouw kwam met een lege kruik naar de bron om water te halen. En deze vrouw kwam met een volle kruik. Vol waardevolle parfum en meer. En wat doet zij? Zij breekt de kruik en goot het over de hoofd van Jezus. Het is een daad van aanbidding. En dit gaat veel verder. Want deze vrouw heeft misschien haar hele leven gespaard... Al die, om die, al die olie, om al die kostbaarheid te verkrijgen. Misschien heeft dat, zij dat gespaard als een soort pensioen. Voor later... He? Als ik niks meer heb, dan kan ik hiervan leven. Want het is kostbaar. Maar ze komt iemand tegen. Die veel voor haar betekent. Eigenlijk die alles voor haar betekent. Die haar een nieuw leven heeft gegeven. En dat is Jezus. En alles wat zij heeft opgebouwd voor haar hele leven... En de rest van haar leven kwam zij en ze goot het uit op Jezus. Dit is bijzonder. Dit is niet normaal. Ze nam dat kruik, want een kruik heeft een opening toch? Om iets erin te zetten. Ze haalde de dop niet weg en goot dit op haar. Op hem, sorry. Nee, dat, doet, dat deed zij niet. Wat deed zij? Ze brak het. Ze brak het kruik. Alles wat ze heeft opgebouwd... heeft zij gebroken om in één keer... aan haar meester te geven. Het breken van het kruik... zegt iets... Dat je die kruik niet meer nodig zal hebben. Je houdt geen reserves. Je houdt geen zekerheden in jezelf. Ze kon een klein beetje olie pakken. Net als wij soms bij zalving doen. Dan heb je een olie. Dan dop je dat erin. En dit zal bij Jezus doen. Dat kon ze doen. Want het is kostbaar. Maar zij had iets begrepen. Zij had iets van aanbidding begrepen. Ze had iets van, ik geef mijn alles. Alles wat ik heb gespaard, alles wat ik ben en alles wat ik in de toekomst ga krijgen, is voor jou Heer. En ze brak het voor Jezus. Dit is, een, dit is een niveau van een bidding dat wij niet kennen. Dit is een niveau van overgave. I surrender all to you. Het is makkelijk om dingen te zingen. Het is makkelijk om dingen te spelen. Maar durven wij onze kruik te pakken en zeggen, heren, hier heb je Alles. Alles. En sommige mensen zullen zien naar de kruiken dat je breekt en zeggen, hé, hey, dat is toch verspilling. Dat is verspilling. Jouw aanbidding lijkt verspilling voor anderen. Maar God ziet jouw hart. Zij gaf haar alles. Alles wat ze had, gaf zij. En andere mensen hey, hé, dat doe je toch niet. Dat is toch niet normaal, dat is toch niet strategisch denken, dat is niet lange termijn denken, dat is niet planning. Maar soms doet één ontmoeting met Jezus, al je strategisch planning, al jouw toekomstplannen, alles vervaagt omdat je iemand tegenkomt die mooier is, die liever is, die heiliger is, die beter is dan alles wat je hebt meegemaakt. En Jezus is naast de journey, naast de reis, ook de eindbestemming. Jezus is naast de reis ook de eindbestemming en hij was ook de oorsprong hij is de alfa en de omega en alles wat er tussenin is dus daarom kan je alles van jezelf aan hem geven wetende dat je jezelf in hem terug gaat vinden want als je alles in hem geeft is het geen verlies is het gewin Twee vrouwen. Twee kruiken. De ene... liet haar kruik staan. Er was een change of plans. En er begon een opwekking. En die andere... kwam met een volle kruik. En die brak het... voor Jezus. En ze gaf alles... We zeggen. We gaan laatste tekst lezen. Dat is Mattheüs 13. En dit is ook een tekst die mij, die mij uitdaagt. Matthäus 13, vers 44 en 45. En hij zegt: Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Het koninkrijk van de hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekt. En in zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt alles wat hij heeft en koopt die akker. Soms lezen wij dit soort teksten en dan denk je, oh, dan snap je het wel. Je snapt dat Nederlands wat er staat, of dat Engels of dat Spaans, ik weet niet in welke taal je je Bijbel leest, dan snap je dat. Maar soms besef je niet helemaal wat er staat. Iemand die komt een schat tegen. En die zegt, hé hey, wauw, dit is zo kostbaar voor mij wat ik hier tegenkom. Ik ga en ik verkoop alles wat ik heb. En ik koop de hele akker. Ik koop niet alleen maar de schat... Ik kom de schat tegen. En ik ga de schap ergens in een landstuk verbergen. Zekerstellen. En ik koop dat hele ding. Kennen jullie Terschelling? Toch? Terschelling, is een van die eilanden. Stel je voor... Je, gaat, je bent op vakantie op Terschelling en dan kom je iets tegen, dan kom je een schat tegen. En dan ga je het verbergen ergens en dan ga je alles wat je hebt, ga je verkopen en je koopt heel Terschelling. En waarom koop je heel Terschelling? Omdat die ene schat zo belangrijk is. Het koninkrijk van God is zo belangrijk. Dat als je het snapt. Dat als je het begrijpt. Dat je alles achterlaat. En dit zeker stelt. die koopt het hele. In. Dat is van de mens die God tegenkomt af. Maar dit kunnen we ook omdraaien. Dat God op zoek is naar parels. God is op zoek naar de mens. En hij komt jou tegen, hij komt jou tegen, hij komt jou tegen, hij komt jou tegen. En dan zegt hij hier, hij is, zij is zo kostbaar voor mij, dat ik mijn zoon stuur en ik koop de hele wereld. Alleen om jou te hebben. Ik geef de prijs van het bloed van Jezus en ik koop iedereen. Ik koop alles. Ik koop de hele aarde. Ik koop alles. Speciaal voor jou. Dat is liefde die niet logisch is. Liefde die een stap verder gaat. Liefde die buiten de grenzen treedt... boven natuurlijke liefde. En dat heeft God voor ons. Dat hij zijn ene geboren zoon heeft gestuurd. Voor jou. En wat moeten wij doen? Geloven. Geloven... En het zou mooi zijn als we durven alles achter te laten en hem te volgen. Dat wij durven ons kruis om onszelf te nemen en hem achterna te gaan. Maar weet je wat het einde van het kruis is? Het gaat niet alleen maar om het kruis te dragen, maar er is een eindbestemming met een kruis. En dat is gewoon God dezelfde plek waar Hij alles voor jou gaf kan je daar naartoe gaan om alles van jezelf aan Hem te geven Laten we opstaan Laten we samen bidden Heere God, wij danken u voor alles wat u tot ons, ons hart heeft gesproken. Heilige Geest van God, u kent elk hart hier aanwezig. U kent elk uitdaging. U kent elk lege kruik. Kruiken met behoeftes, kruiken met dromen, kruiken die iets willen bereiken. Maar aan de andere kant kent u alle volle kruiken, vol met levenservaringen, vol met dingen die men heeft opgespaard om een keer te gaan toepassen. En u daagt ons uit om liefde te tonen. U daagt ons uit om ons leven achter ons te laten en volledig voor u te gaan. Heilige Geest van God, geef ons de dapperheid. Geef ons lef om te durven vertrouwen op u. Heilige Geest van God. Spreek tot de harten. En verander. Ons. Naar uw wil, Heere God. Dat wij naar u kunnen zien. En zeggen. En menen. En voelen. En ervaren. En weten. Dat u. Alles. Voor ons betekent. Want u kijkt ook naar ons. En wij betekenen ook. Ook alles voor U. Help ons om onze plannen, onze kruiken aan de zijde te zetten. En te gevuld worden door U. En help ons om al, al onze basta kruiken te breken. En alles wat we hebben opgebouwd in de aanbidding aan U te geven, Heer. Spreek tot de harten. Uw werk in een ieder Dit vraag ik u In Jezus Christus naam Wat zegen jullie Ik weet niet of jullie dit hebben gehoord En dat je op een of andere manier Wil reageren Spreek Dus die zeggen Hé, hey, bid voor mij broeder Omdat ik puntje, puntje, puntje, of misschien zeg je, ik wil een dans doen om de Heer te aanbidden en hem te loven. Als je wil reageren, zit je kans om te reageren. Ik kan je niet dwingen. Het kan een hulpvraag zijn, het kan een aanbidding zijn. Maar je mag reageren.